In de randstad staat er file op de A6 de richting Muiden. Voor de Ketelbrug 2 kilometer. Op de A10 de Ring Amsterdam West richting Zaanstad. Door werkzaamheden tussen Knopen de Nieuwe Meer en Geusweld 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is alweer een hele tijd geleden dat dit een hit was voor de Jacksons in Nederland. We gingen terug naar 1980 om precies te zijn met Can You Feel It? Het is 8 over twee een hele goeiemiddag Zandvoort. Welkom bij Zandvoort op zondag. We zijn er weer drie uur lang, Goedemiddag, luisteraars. En hallo collega Vos, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Wederom, je zegt het al, drie uur live vanaf de Tolweg 10a Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? We hebben weer een overvol programma. Allereerst is het natuurlijk de day after vandaag... voor wat betreft het open, vijfde open kampioenschap Garnalenpellen En we zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe het gisteravond was... en uh, wat de uitslag is. Dus we gaan uh, om kwart over twee schakelen met uh, Martin Draaier van de organisatie. En die gaat ons daar even alles over vertellen. En die kan ons even bijpraten hoe gezellig het allemaal gisteravond was. Dat allemaal om kwart over twee. Om kwart over drie gaan we schakelen met onze sportverslaggever Joop van Ness, Want die gaat ons bijpraten. En dan hebben we het over voetbal, hockey en wellicht ook een stukje basketbal. Dat allemaal om kwart over drie. Verder volgen, volgen wij voor u de, de topper in de hoofdklasse hockey. Bloemendaal speelt thuis op, op het kopje tegen Oranje Zwart. Die wedstrijd begint om kwart voor drie. Uiteraard volgen we voor u ook de eredivisie voetbal van de wedstrijden. De uitslagen van de wedstrijden die vrijdag en zaterdag zijn gespeeld. En de wedstrijden die vandaag gespeeld worden. Daarnaast hebben we natuurlijk de vaste onderwerpen. Half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht dat u zegt van... hé, hey, dat is een leuk evenement. Dan kunt u het gelijk even meeschrijven. Dat allemaal om half vier. Uiteraard om half drie het weerbericht. En dan om half vijf het dier van de week. We hebben weer een nieuwe. En die luistert naar de naam Becky. En kwart voor vijf, liefhebbers, het is weer zover. Het gedicht van de week. Het is nog, nog triester dan die van vorige week. Onder het kopje, weer alleen. Natuurlijk tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, veel plezier de komende drie uur met uw lokale zender ZFM. Zo meteen om kwart over twee gaan we eerst met Martin Draaier contact opnemen. We hebben de uitslag inmiddels binnen van het NK-Garnalenbellen. En hij vertelt hoe gisteravond de avond verlopen is daar in Talassa. Hier is Joshua Kederson. From a phone booth in Vegas. Jesse calls at 5 a.m. To tell me how she's tired.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 Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke has. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer. Gaat je je gaatje We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een, een zee andere zee keer zee misschien, dan blijven we maar blijven wil maar slapen. hebben het is onze als het echt was. Waar zijn je? zijn want wij zee zijn last al raven. hebben het komt langs uit je je gaatje We moeten rennen, springen, vliegen.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 Het heeft Guus Meeuwen en iets met deze oude zinger van Herman van Veen. Je opzij, opzij, opzij! Ja, gisteren hebben we met z'n allen kunnen genieten... van het vijfde Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. En daarover hebben we aan de telefoon Martin Draaier. Goedemiddag, Martin, welkom. Hoi, goedemiddag. Martin, uh, nou, vertel. Uh, nou, ik kan eigenlijk maar één ding zeggen... en dat is dat het een uitermate geslaagd uh, evenement is uh, geworden... Uh, veel bezoekers, veel deelnemers. Uh, een goed chanticoot uh, dat er uh, dusdanig dus weer in bracht uh, dat uh, de mensen aan het dansen waren. en uh, voluit aan het meezingen waren. We hadden een goede locatie en eigenlijk is alles uh, prima volgens plan verlopen. Het waren uh, twee klasses, semi-profs en profs. En uh, ja. uh, zou je de luisteraars uh, uit hun spanning willen verlossen en vertellen wie er gewonnen hebben? Uh, ja, dat is bij de semi-profs is dat uh, Leida Drommel geworden. Uh, met, een, uh, met een heel mooi gemiddelde. En die stak eigenlijk toch wel echt boven de rest uit. En uh, bij de professional is het Paul Laarman geworden. Een, uh, een vaste deelnemer. Uh, zat er altijd al goed bij de afgelopen jaren. En, uh, en dit jaar is hij dan uh, Nederlands kampioen geworden. Goed, om 4 uur uh, was, was de, eigenlijk, zeggen, de aftrap gistermiddag. Ja. En uh, nou, de, de, de, op een gegeven moment, iedereen ging, ging pellen en tot, toen werd er een splitsing gemaakt tussen de semi-profs en de profs. Zijn er ook veel, ja. veel kijkers uh, langs geweest? Uh, ik schat een uh, 120 man. 100, Zo. 120, 130 man. Uh, en het was uh, goed dat we bij Terlassen, wat natuurlijk een uitstekende locatie is, uh, ook het terras uh, volledig met een professionele tent hadden overdekt. Uh, met daarin ook een, uh, een aantal heaters, zodat de temperatuur ook nog aangenaam was. Want uh, in, het, uh, in het bijgebouw, wat toch een uh, forse zaal is, ja, daar kon op een gegeven moment echt niemand meer bij. Uh, wat, wat mij ook opvalt is dat de naam Bluis veel voorkomt in de uitslag, en met name bij de profs. Uh, ja, uh, ik moet zeggen, maar de, de bluisjes uit, uh, uit Zandvoort uh, zijn eigenlijk ook uh, vaste deelnemer van het evenement. En uh, ja, uh, waarschijnlijk uh, geroutineerde tellers, want uh, ze hebben het uh, dit jaar goed gedaan. En ook de afgelopen jaren hebben ze het goed gedaan. Maar er uh, doen een hoop bluisjes mee. En uh, ik zie zelfs dat onze penningmeester bij de semi-profs uh, op, de, op de zesde plaats is geëindigd. En dan hebben we het over uh, de heer Ivo Bos. Dus uh, CFM ja. heeft ook zijn steentje bijgedragen. Ja, en uh, niet alleen met pellen, maar uh, ook uh, een reporter van jullie is uh, de hele, uh, het hele evenement aanwezig geweest. En heeft uh, nou uh, heel wat materiaal uh, geschoten en gefilmd en interviews gedaan. En uh, ja, dus uh, daar hebben jullie ook een steentje aan bijgedragen. Ik weet, trouwens, even, even, ik weet trouwens, natuurlijk ga je op een gegeven moment weer het evenement evalueren met de organisatie. Zijn er ja. al dingen waarvan je denkt van nou ja, dit, vandaar, dit jaar, dat gaan we volgend jaar iets anders doen of is dat nog te vroeg? Uh, nou, ik moet, ik moet zeggen, het, het evenement is verlopen zoals we dat zelf gepland hadden, ook qua tijdschema. Uh, en ik moet zeggen, we hebben veel complimenten gekregen van uh, zowel de deelnemers als, uh, als de mensen die het evenement zijn komen bezoeken voor de, voor de strakke en goede organisatie. Uh, we moeten het nu gewoon eens even rustig laten bezinken ja. en kijken van waar zijn nog een aantal verbeterpunten. Oké, okay, nou Martin, geweldig dat je op dit vroege uur voor jou wellicht uh, even de moeite hebt willen nemen om uh, een en ander toe te lichten. De uh, day after om het zomaar eens te zeggen. Uh, namens de luisteraars uh, en ZFM, hartelijk dank voor je reactie. En uh, we verheugen ons alweer op het zesde NK-granalenpellen. Nou, één ding staat vast. Dat gaat zeker gebeuren. En dat <laughs> zal in uh, 2015 weer in de laatste weekend van oktober zijn. Uh, en, uh, en bedankt voor jullie aandacht. Graag gedaan, Martin. En ik zou zeggen, doe het rustig aan vandaag. Dat gaan we zeker doen. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, Een hele fijne zondag, Martin. Dankjewel. And it's jumping. En uiteraard feliciteert Sjivim Sofort alle winnaars van het NK-regionalappellen. Gisteren dus uh, gehouden Strampafioen Trampafjuntalassa hier in Sofort door de morrison en de brown Knight girl Zo'n dance classic op de zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Je de SOS-band en de Finers. Ja, vanmiddag krijg ik een bericht op de ZFM Zandvoort-app binnen... over een uh, tweetal wielrenners die gewond zijn geraakt op de boulevard Bernard uh, albert kan zijn dat jij al wat meer informatie hebt, maar wat ik heb is het volgende. Zandvoort, twee wielrenners zijn vanmorgen gewond geraakt... na een botsing op de boulevard Bernard in Zandvoort... Het ongeval vond omstreeks half elf plaats. Beide personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Bij de een van hen moest een deel van de vinger worden geamputeerd. De toestand van het andere slachtoffer is onbekend. En de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Ja, ik weet uh, alleen uh, dat uh, een, uh, een man, een oudere man... ook uh, hoofdletsel heeft uh, opgelopen okay. bij dit ongeval. Ja. Goed, dat was het laatste nieuws. Mocht er uh, tijdens deze uitzending nog meer nieuws over binnenkomen... dan zullen wij u dat ter hand stellen... Uh, en echt voor het laatste keer, ik denk dat er geen één Zandvoort meer is die het niet weet... maar voor het geval dat, de Zandvoortslaan gaat vanaf morgen drie weken op de schop. Vanaf morgen uh, aanstaande starten de werkzaamheden werkzaamheden voor de reconstructie van de Zandvoortslaan... tussen de Rotonde Nieuw Unicum en de Bentvelterweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd tot en met 16 november. Om langdurige overlast zoveel mogelijk te beperken... wordt de weg in beide richtingen voor drie weken afgesloten... Woningen en bedrijven in Bent, Bentveld blijven met aangepaste maatregelen bereikbaar. Zandvoort is vanaf Bentveld via de Zandvoortslaan niet bereikbaar in deze betreffende periode. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de zeeweg. Fietsers worden geadviseerd tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de oude trambaan. De tijdelijke dienstregeling voor de bus is te vinden op... www.connection.nl www.connection.nl Dus drie weken via de zeeweg eh, Zandvoort verlaten. Want de Zandvoortselaan is drie weken dicht. Zometeen gaan we kijken naar het CVM weerbericht... voor de komende dagen maar eerst is van Bruno Mars. Hier is Locked Out of Heaven. Deze Brunemars blijft lekker aan de weg timmeren met heel veel hits hier in Nederland. Waaronder ook deze. Je Locked Out of Heaven. Via de weerbericht. En daarmee is vier minuten over half drie geworden. Op zondagmiddag nogmaals een hele goede middag. En hier is het weerbericht voor de komende dagen. Het zal u niet zijn ontgaan dat het vandaag over het algemeen bewolkt is. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een stevige zuidwestenwind... In de polder waait het matig windkracht 4 en aan zee vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige en aan de zee vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en het blijft overal droog in de regio. De wind waait meest matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar een graad of 16 in de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 9. Dinsdag overdag schijnt de zon flink en is het droog. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer. And here is Lionel Richie and Dancing on the Ceiling. Ook daar iets vergeten we zeker niet te draaien bij C.V.F. Zalvoort als historie Lionel Richie in on the Zierling. Gevolgd door deze van de Doobie Brothers. Dat was de Long Train Running. Ja, we gaan eens dus even kijken naar de standen in de Eredivisie. En uh, ja, gaan we zo dadelijk beginnen met de wedstrijden... die vanaf vrijdag gespeeld zijn. Vrijdag stond er één uh, wedstrijd op het uh, programma. Uh, gisteren een viertal wedstrijden. En vandaag hebben we ook weer een aantal wedstrijden te spelen in de Eredivisie. Is er inmiddels al eentje gespeeld, hè? De wedstrijd uh, van Feyenoord. Klopt. Maar laten we eens even teruggaan naar afgelopen vrijdagavond. Want toen... Uh, Trad ADO Den Haag thuis aan tegen FC Dordrecht en won een ADO met 2 tegen 0. Gaan we naar de zaterdag, hebben we Vitesse tegen NAC Breda. Dat was een 2-2 geëindigd. Herakles Almelo ontving Willem 2 en Herakles Almelo ging ten onder 1 tegen 3. Dan hebben we nog AZ uh, thuis tegen FC Groningen, 2 tegen 2... En Ajax thuis tegen Go Ahead Eagles, 3 tegen 1. Ja, vanmiddag is er een wedstrijd gespeeld. SC Kambuur tegen Feyenoord. Nou, ik had het al een beetje verraden. Gewonnen door Feyenoord. Eindstand van die wedstrijd 0 tegen 1. Gaan we naar de wedstrijden die om half 3 zijn begonnen. SC Utrecht ontving, ontvangt thuis PSV. En momenteel een tussenstand van 0 tegen 1. Ja. Daar ben ik wel blij mee. Daar dacht ik. Dan en hè? Uh, ja, Peksewolle tegen SC Heerenveen is de tweede wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart is. Daar staat het nog 0 tegen 0. En om kwart voor vijf uh, de klapper van de dag. Excelsior ontvangt thuis SC Twente. We blijven de wedstrijden volgen bij deze uitzending van Zandvoort op zondag. Springen maar. Yeah, yeah, yeah. En na de tussenstanden in de eredivisie... die is juist bij C.V. Mordor in deze van de Pointer Sisters. Dat was Jump. Even kijken hoor. Ja, daar is het muziek. Ja, we... dus ik zat er even op te wachten. Goed, uh, ja, uh, we kregen een verzoek... Uh, want uh, in de jaren uh, 60, om exact te zijn, 1966, werd de band Cream opgericht. En de oprichter en bassist van, die, uh, van, die, van dat, van dat uh, team was Jack Bruce. En Jack Bruce is gisteren overleden. Cream, een bekende gitarist, heeft er ook nog deel van uitgemaakt. En dan heb ik het over Eric Clapton. Maar gisteren overleden dus de oprichter en bassist van deze in 1966 opgerichte band. De Cream Jack Bruce. Vandaar hun, uh, hun nummer en als eerbetoon aan deze bassist Sunshine of Your Love. Achter van deze band, Jack Bruce, is gisteren overleden... You're the Cream en Sunshine of Your Love. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl En ga zeker even kijken naar de vernieuwde website van ZFM... op www.zfmsandvoort.nl Vind je de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En natuurlijk het nieuws over ZFM zelf www.cfmsoftware.nl al heel lang niet meer gedraaid hebben op de Zandvoortse radio. kwam hier nog een keer langs hoor, deze gouden ouwe van Mietlaf. Alweer het ene laatste plaatje wat betreft uur 1 van Zandvoort op zondag. Niet getreurd, Albert Jan en ik zijn er zometeen nog twee uur lang. En de laatste komt eraan voor het nieuws weer van drie uur.